De fatale brand in een studentenhuis in Leeuwarden gisteren... is veroorzaakt door een pannetje met olie op het vuur. Dat bevestigde technische recherche na onderzoek. Toen de brand uitbrak, waren er vier mensen in het huis. Drie van hen werden wakker van rookmelders die afgingen... en konden op tijd wegkomen. De vierde bewoner werd door de brand weer gevonden in de woonkamer. In het ziekenhuis is hij overleden. Presentator Dirk Bolt van het tv-programma Spoorloos... is ontvoerd in Colombia samen met zijn cameraman... Waren in een beruchte regio in het noorden van het land op reportage om te zoeken naar de biologische moeder van een adoptiekind. Wie de ontvoerders van Bolt en zijn cameraman zijn, is nog niet duidelijk. Volgens het Colombiaanse leger is het guerrillabeweging ELN. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn tientallen natievoorwerpen gevonden. De politie vond onder meer een buste van Hitler, sokkels met hakenkruizen en een medisch instrument om schedels mee te meten. Er is ook een foto gevonden van Adolf Hitler, die een van de voorwerpen vasthoudt. De politie gaat ervan uit dat de spullen echt uit Nazi-Duitsland komen. Na de oorlog vluchten veel nazi's naar Argentinië. Suriname begint deze week met het digitaliseren van de slavenregisters. Daarin staan namen en andere gegevens van 80.000 mensen... die tussen 1830 en 1863 tot slaaf werden gemaakt. Op die manier worden de documenten toegankelijk voor een groot publiek.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, erkoetje Stel uit te houden zo. Lekker hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, was je er? Ja, ik was er. Ik dacht, je kat zijn was gewoon vanwege de warmte. Maar nee. nee. Nou, we, hebben lekker, we hebben het lekker koel cool hier in de studio. Heerlijk, geweldig, lekker, gezellig. Nou, goedemiddag. We zijn er weer. En we gaan weer uh, even twee uur lang lekker uw lunch proberen op te leuken. Waar u hem ook nuttigt. Of dat op het strand is, of op het terras... of gewoon in je achtertuin, of voortuin. Kan natuurlijk ook. Op je balkonnetje. Ook dat kan nog. Ik zou zeggen... Eet smakelijk als je aan het eten bent. En... Uh, uh, ja, nou ja. We zien wel verder. Toch? Ah, jawel. Wat hebben we allemaal vandaag? Nou, we hebben in ieder geval uh, het regionieuws natuurlijk. En wat er verder ter tafel komt. Uh, we hebben het recept van de week strakjes in de uur. We hebben ook nog de bioscoopagenda. Nou. Kortom, en we hebben weer een veel lekkere muziek. <tie> Laat maar beginnen dan, hè. Dan maar beginnen. Aan je wel. The Beatles van hun eerste album, Please, Please Me, Thank You, Girl. En dit is The Move. Kennen ze nog? Ook uit de jaren 60 Met uh, Roy Wood en ook natuurlijk Jeff Lyn. Later zal dit het Electric Light Orchestra worden. Hey, Do You Want My Love en dat was The Move met onder andere Beth Bevan op drums, Roy Boot als de leider en natuurlijk ook Jeff Lynn. die later, hey, baby, die later dus uh, het, dit zou dus later het Electric Light Orchestra worden. Ja, zo was het. Zo zat het ongeveer in elkaar. Zowel. En uh, we gaan door met uh, ja, precies. Beetje aan de vroege kant, maar ach. 1. Tada van Bob Dylan. Ja. Put hem ook niet. John is in de basement mixing up the medicine. I'm on een pavement thinking about the government. Camp in a pig Your parking meter Oh, and get born, keep warm, short pants, romance Learn to dance, get dressed, get blessed Todd B's success, please her, please him Buy gifts, don't steal, don't live Twenty years of schooling and it put you on the day shift Look out, kid, they keep it all hidden. Let's tilt the handle. With his gun Crying like a fire in the sun Look out, the saints are coming through And it's all over now, baby blue your sins Take what you have gathered from coincidence The empty-handed painter from your streets Is drawing crazy patterns on your sheets The sky too is folding. And it's all over now, baby blue. All your seasick sailors they're all rowing home. Your empty-handed army is I'm going home. Your lover who just walked out the door. Has taken all his blankets from the floor The carpet too is moving under you And it's all over now, baby blue calls for you forget the dead you've left they will not follow you the vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore strike a and it's all over now baby blue Drie in een. Bob Dylan, dus... De story is even lekker, hè? Die weer zijn even terug te horen. Het is een beetje een album dat, uh, waarop hij een beetje op de scheidslijn stond... tussen uh, het oude werk en het elektrische werk. En uh, daar hoor je ook duidelijk het verschil. Iets al over, nou, Baby Blue was inmiddels de nummer... nog een beetje op de ouderwetse manier. Maar de andere twee stukken, Maggie's Farm en uh, Subterranean Homesick Blues... Die waren dus duidelijk met band. En dat werd hem in de tijd door de folkpuristen uh, niet in dank afgenomen. Hij werd verketterd, vervloekt. Want zo ga je niet met folkmuziek om. Nee. Dylan trok zich daar niets van aan en ging gewoon zijn eigen weg. Dus achtereenvolgens hoorde u de uh, Subterranean Homesick Blues. It's all over now, Baby Blue als middelste en als laatste Maggie's Farm. En die kwamen allemaal van één belangrijk album. En dat album van Dylan dat heet Bringing It All Home Again. Zijn even naar de klok. Nou, het is nog geen tijd voor het nieuws. Maar ik heb wel weer iets nieuws. Jawel, tuurlijk. Zoals we hebben we ook iets nieuws. We hebben de tijd niks van die dame gehoord. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ik vond het altijd een hele goede zangeres. En dan heb ik het over Shania Twain. Dat is even een nieuwe plaat. het allemaal vrij positief in, uh, want het nieuwe nummer van haar, dat heet Life's About to Get Good. Nou, ik heb het nog niet gehoord. Het is, uh, ik zag het net pas, dus ik heb het nog niet gehoord, dus ik ben net zo verrast als u. Shania dus Life's About to Get Good. Life's about to get good. En dat is Shania Twain, haar nieuwe plaatje. Nou, tijd niks van de dame hoort, maar blij dat ze weer terug is hoor. Ja. En we gaan uh, nog een nieuwe draaien. Jawel, eentje van de Direct. Rockstar. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Hebben's. Het is met volop zon en hoge temperaturen perfect strandweer. Zo'n uitje kan echt aardig in de papieren lopen... omdat er vaak toch wel een ijsje, biertje... of een flesje zonnebrand wordt aangeschaft...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 in Noord-Holland het beste naar Bloemendaal-aan-Zee. Heel verrassend. De index rekende uit wat je per badplaats gemiddeld kwijt bent... voor zonnebrandcreme, flesje water, biertje, ijsje... en misschien een lunch. In Bloemendaal-aan-Zee moet je als badgas rekenen... op ruim 33 euro per persoon. De badplaats wordt op de voet gevolgd door kastschieken. En hier kost een dagje strandvermaakt wel getend telt 4 cent meer. Uh, de top 3 van gekookste Noord-Hollandse stranden... wordt compleet gemaakt door Zandvoort... waar je gemiddeld 34 euro kwijt bent. De duurste dagje strand is Wijk aan Zee... waar je gemiddeld 35 euro moet neertellen. Een voltreffer voor de politie gisteren... tijdens een controle op de parkeerplaats... de Ruigenhoed langs de A4... Daardoor zochten ze tijdens een motorsurveillance een auto van twee Roemeense mannen. De wagen leek vol te liggen met gestolen goederen... die ze hadden buitgemaakt bij een woninginbraak in Bad Hoevendorp. Direct bij het openen van de kofferbak vonden de agenten verschillende inbrekerswerktuigen. Toen ze verder zochten kwamen ze diverse iPads, horloges, een spelcomputer... en heel veel kleingeld tegen...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 Slaapdeskundige en neurolog Hans Hamburger... van het Amsterdam Slaapcentrum in Boerhaven, MC... legt uit hoe je toch zo comfortabel mogelijk de nacht doorkomt. En normaal gesproken koelt je lichaam van binnen vanzelf af... als je wilt gaan slapen. Maar in deze uh, hitte is het geen idee om je lijf een handje te helpen. En... Uh, wie denkt dat een koude douche helpt, heeft het bij het verkeerde eind. Uh, dat vernauwt een bloedvaten, waardoor je je warmte niet kwijt kunt. En je niet goed kunt slapen. De, uh, voor het slapengaan een glas koud water drinken en een warme douche nemen... gaan je bloedvaten openstaan, waardoor je sneller afkoelt. Uh, overigens is het zo dat je ook via je voeten afkoelt. Dus vlak voor het slapen gaan een flink koud voetenbad wil ook wel eens helpen. Een ventilator in je kamer helpt ook. Briesje zorgt ervoor dat je zweet verdampt, waardoor je nog verder afkoelt. En uh, daarnaast uh, niet vlak voor het slapen gaan eten. Want de stofwisseling produceert ook warmte. En uh, hou het bij koud water en doe lekker rustig aan in de avonduren. Voor een optimale nachtrust. Afgelopen weekend zag de politie Eimond een motor met een al heel bijzondere ke kentekenplaat. Pak me dan. En dan heb je uiteraard direct onze aandacht te pakken. Zo schrijft de politie. Maar toen de bestuurder een stopteken kreeg, ging hij er als een speer vandoor. De man rijdt uh, roekeloos weg van de motoragent en schoot een woonwijk in. Vanwege het gevaar is de achtervolging niet ingezet en is de wijk door andere ingezet eenheden afgezet. Even later zag een van de agenten... iemand met een motor aan de hand een steeg inlopen. lopen. De agent bedacht zich geen moment... en sprintte achter de verdachte aan. En die schrok van de collega... en wilde wegrennen om de motor weer te starten. Deze haperde... en de collega weet, wist de persoon... in de kraag te vatten. U vraagt en wij draaien. Al dus de politie. En tot zover... de, de nieuwsberichten... CFM luncht dagelijks live bij CFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is volop zomer in de regio. De zon schijnt, maar er is ook hoge bewolking en ook vandaag blijft het droog. De wind komt uit het Noordoosten en neemt toe naar matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar zo'n 27 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. En het blijft wederom droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen schijnt de zon, maar er uh, is wel vrij veel hoge bewolking. Het blijft droog en bij een zwakke oost- tot noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar een aangename 27 graden. Tot zover.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 Voor jou. Hey, ik heb uh, nog onvermoeden kanten, hè. Oh, is dat zo? Ja. Die horen ze nu vanavond weer. Als alles, <laughs> als alles goed gaat, hoor je. Nou, voor, vooral uh, metalheads en uh, hard, harde muziekliefhebbers. Uh, uh, is wat uh, een beetje gestuur, gedoe geweest met de techniek en zo Voor het nieuwe programma. Geen lompen, maar zware metalen. En vorige week was hij er ineens wel. En dat wisten we niet. Dus was hij ook niet aangekondigd. Dus ik hoop dat hij er nu wel is. En daarom herhalen we voor de, voor de metal freaks en zo En de liefhebbers. En de liefhebbers ja. Herhalen we die eerste uitzending vanavond nog een keer. En hij is lekker hoor. Ja, hij is ja. lekker. Ja. Dus ik hoop dat het systeem het vanavond allemaal wel goed doet. En dan kunt u dus tussen 8 en 10. Uh, ...luisteren naar. Geen lompen, maar zware betalen. Uh, Gepresenteerd uh, door die Rockpitch hier, schuin tegenover me. Maar ja. dit was heel wat anders. Dit was Toto gewoon. Ja. En weet je dat die al 40 jaar bestaan? Uh, ja, dat ja, was al ja. weer. 40 jaar bestaan ze al. Ja. En uh, ze komen dus weer naar Nederland uh, volgend jaar, als ik het goed heb. Ik weet niet precies de datum nog, maar ik heb gelezen dat ze wel uh, naar uh, Nederland, naar Amsterdam, komen om een concert te geven. Toto, 40 jaar. En dit heette Afrika. Toch? Ja. Ik ja, okay. vond het wel toepasselijk uh, met deze toch uh, uh, redelijk tropische uh, omstandigheden. Ja, dat was dat, mooie woord, <laughs> Nou, nu helemaal goed. Oh, oh, oh, oh. Kings Highway. Highway, zo heet het liedje. En de meneer die het zong was James Bay. En ook dat is een nieuwe. Ja! u oh, krijgt hier allemaal te horen. Oud en nieuw en uh, weet ik het allemaal niet. Dus uh, een leuke mix van oude en nieuwe platen. Zo tussen 12 en 2 op CFM Zandvoort. Natuurlijk. En nu? En nu? En nu? En nu? Ja, dat wou ik zeggen. agenda. Ja, in de bioscoop. Uh, nieuw, jawel. King Arthur, the Legend of the Sword, en uh, regisseur Guy, Guy uh, brengt met zijn dynamische stijl en het epische actieavontuur... King Arthur Legend of the Sword naar het grote scherm. En uh, deze uh, uh, historische film is uh, te zien vanaf vrijdag. Uh, en dan begint hij om half tien. Zaterdag uh, eveneens om half tien... Uh, uh, vervolgens uh, volgende week vrijdag wederom om half tien. Dan uh, de film Verschrikkelijke Ikke, deel 3. En uh, de Minions zijn terug in een nieuw avontuur. Jawel, deze uh, zeer grappige uh, figuurtjes zijn te zien uh, vanaf aankomende zaterdag... En begint dan uh, een voorstelling om half twee en om half drie. Uh, half vier, pardon. Uh, dan op zondag eveneens twee voorstellingen om half twee en om half vier. En vervolgens uh, volgende week woensdag om half twee en om half vier. Ja, hij is terug. Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean, Salazars Revenge. Met uiteraard Johnny Depp. Uh, persoonlijk een van mijn favoriete acteurs. En Paul, wel. En, Paul, en Paul McCartney. Heeft er ook een in, Volgens mij. Nou, ik zie hem er niet bij staan. Volgens mij wel. Oh, nou, dat zou best wel kunnen. maar ik zie hem niet, niet in het lijstje van de cast staan. Dus, even kijken. Uh, deze film is te zien vanavond om acht uur. Uh, aankomende donderdag om 8 uur, vrijdag om 7 uur en uh, zondag en maandag eveneens om 8 uur. Dan de laatste week, de laatste kans zelfs van Hotel de Grote L. Deze Nederlandse speelfilm uh, is morgen nog te zien om half uur. En uh, The Balls Baby is ook de allerlaatste aller, aller kans om deze nog te gaan zien in Cinema Circus Zandvoort. En deze film is morgenmiddag te zien om half twee. En dan tot slot hebben we een film uit het programma van de filmclub Simon van Kolm. Django. 1943, het door Nazi-Duitsland bezette Parijs. De briljante, zorgeloze jazzgitarist Django Reinhardt is op het hoogtepunt van zijn roem en speelt in de grootste zalen van de stad. En uh, deze film is morgenavond te zien en, zoals gebruikelijk, begint hij om half acht. En tot zover, de bioscoopagenda. Ja, ik zag daar, ik zag daar echt iets, iets van op Facebook wel voorbij. Misschien is het een grapje hoor, maar ik zag daar echt uh, <coughs> een foto voorbij komen... van Paul McCartney in Uitmonstering van Pirates of the Caribbean. Nee, Ik weet niet, ja. ik weet niet of nou, is. Nou, ik het ga mee. het opzoeken. Nou, kijken. <laughs> ik kom er nog even op terug. Ja, nou, uh, ik weet niet of het waar is, maar ik zag het toevallig voorbij komen. Ik denk, leuk. Maar goed, is, ja, het is vandaag nog een historische dag, dames en heren. Want om te beginnen uh, is het vandaag uh, precies 37 jaar geleden... Zegt het goed? Ja. 37 jaar geleden. dat uh, het Rolling Stones album. Uh, Emotional Rescue uitkwam. Ja, dat was op. Uh, 20 juni. Uh, 1980. Juist. Nou, dat klopt. Nou, dat is hij dan. Ja. Emotional Rescue. De Stones. National Rescue. Ik vraag me nog steeds of we dit nummer nou moeten zien... als een sneer naar de... <coughs> een sneer naar de Bee Gees. Die uh, natuurlijk uh, vanaf Saturday Night Fever een beetje met die... Middy, middy, die komt die een beetje zingen. Ja, ze ook gewoon een mooie stem hebben. Ik vraag me echt af of de stand zit als een soort sneer naar de, de Bee Gees hebben gedaan. Omdat ook Mick Jagger hier met zo'n... Zo gaat staan zingen. Ja. En in ieder geval, het is 37 jaar geleden dat dit album van The Stones uitkwam. 20 juni 1980. Internet toch een mooi medium. He? En ik denk dat ik dat allemaal uit mijn hoofd weet hoor. Soms krijg je wel eens leuke informatie toegestuurd. Zo is dat. En uh, wij gaan nu zo langzamerhand uh, even meenemen naar het NOS-finale van 1 uur, dames en heren. Want het schiet alweer op. We hebben het eerste uur alweer overleefd, dat is niet geloven. Dus eventjes uh, tot dat, dat aanbreekt een instrumentaaltje van Peter Green. Slabo days.